12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse Vereniging van Journalisten is niet te spreken... over hoe nieuwsorganisaties met stagiairs omgaan. In het mediaforum Marianne Zwageman en Mark Viss. En nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Gewonden na ontplofte autobom in Beirut. Rechtszaak tegen Italiaanse kapitein Costa Concordia is uitgesteld... En tennisser Robin Haasen wil actie tegen doodsbedreigingen via sociale media. Vandaag volop zon, weinig wind. Aan zee 19 tot 23 graden, in het binnenland de graad op 26. De zonkracht is tot een uur of drie vrij hoog, 6 tot 7. Morgen tot en met vrijdag wat meer bewolking. Afgewisseld door zon, het wordt ook wat koeler, maar het blijft droog. In Beirut, Libanon, zijn zeker 18 mensen gewond geraakt bij een aanslag. Volgens persbureaus is er een autobom ontploft in het zuiden van de hoofdstad bij een winkelcentrum. Sander van Hoorn, Midden-Oosten-correspondent. Nu Sander, al meer duidelijk over wat er aan de hand is, wat er is gebeurd? Die autobom die is ontploft eh, inderdaad bij een winkelcentrum op een uh, parkeerplaats buiten. En uh, op dit moment is er wat verwarring over het aantal uh, doden en gewonden. Almanar, dat is het televisiestation van Hezbollah. En het gebeurde in een wijk waar Hezbollah heel sterk is. Dus die zijn wel enigszins snel ter plekke. Die spreken over 18 gewonden. Andere bronnen die spreken uh, weer over het feit dat er ook doden bijgevallen zouden zijn. Op dit moment is dat dus onduidelijk. Ja. Uh, verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist? Nee, nog niet opgeëist. Uh, twee dingen kun je natuurlijk meteen aan denken. Uh, eerste is dat het te maken heeft met de betrokkenheid van Hezbollah... in het conflict in Syrië. Ze vechten daarmee aan de zijde van de Syrische president... en zijn dus al uh, doelwit van de Syrische oppositie. Dat gebeurt in de vorm van raketten uh, aan de grenzen met Libanon. Maar een paar weken geleden ook twee raketten... die in ongeveer diezelfde wijk terechtkwamen. Dus daar wordt natuurlijk aangedacht. Alhoewel een uh, uh, parlementariër van Hezbollah meteen ook met de beschuldiging de vinger richting Israël wees uh, En het feit blijft eigenlijk dat we het op dit moment niet weten... want die aanslag is nog niet opgeheist. Nee, nee. En, en, uh, ja, het is een wijk waar veel kantoren van Hezbollah zijn, zei je al. Uh, ja. maar, maar het is niet direct gezegd dat dat ook de reden is? Nou ja, het zal ongetwijfeld tegen Hezbollah gericht zijn. Er zit ook een uh, religieus uh, monument daar in de buurt. Het uh, mediabureau van Hezbollah zit er in de buurt. Dus om die reden ja. ben ik er nog wel eens uh, geweest. Maar meer in het algemeen, het is gewoon een woonwijk. Een drukke woonwijk met veel winkels op de begaande grond. Een winkelcentrum dus, uh, waar uh, die parkeerplaats bij zat. Uh, en dat allemaal op een tijdstip dat er uh, veel mensen aanwezig waren. Smorgens. Dus ja, als het inderdaad alleen maar bij die 18 gewonden blijft... dan kan je van geluk spreken. Of moet je vaststellen dat degene die de aanslag heeft gepleegd... niet in staat is geweest om iets groters voor elkaar te krijgen. Want het is het bolwerk van Hezbollah, dat deel van Beirut. Dus de controle die is er nogal streng om het eufemistisch uit te drukken. Komende uren, dan uh, zal daar meer over duidelijk worden. Sander van Hoorn, dankjewel. Een korte rechtszitting vanochtend in Grosseto in Italië. De kapitein van de Costa Concordia, Francesco Schettino, moest daar terecht staan. Hij is de hoofdverdachte in de zaak van het cruiseschip dat op de kust liep... en kapseisde vorig jaar bij Giglio, het eilandje. Er is een landelijke advocatenstaking gaande in Italië... en het dus was na een paar minuten de zitting vanochtend voorbij. Rob Zoutberg in Rome. Rob, is het normaal dat advocaten in Italië staken... ook bij zo'n belangrijke zaak als deze? Het is normaal dat er in Italië gestaakt wordt door alles en iedereen... en dus ook advocaten. En dus ook kan je dat dus overkomen bij zo'n belangrijke zaak... waar echt natuurlijk weer tientallen uh, media uit de hele wereld op af waren gekomen. Advocaten zijn boos op de minister hier van Justitie. omdat de minister vindt dat advocaten belangrijke hervormingen in Italië tegenhouden. Dat zei ze vorige week. Nou goed, advocaten boos. En dus kon dus die hele zitting meteen worden doorgeschoven... 17 juli. Skatino, die was er wel bij vanochtend in de rechtbank, hè? Ja, Skatino hebben we wel gezien. Uh, hij is de enige... Uh, zoals je weet, die nog terecht staat, uh, staat voor deze zaak. De andere bemanningsleden die zijn op dit moment uh, bezig... met het treffen van regelingen met justitie. Maar daar was wel Scatino zelf vanmorgen. Blauw colbert. wit overhemd, bruin verbrand gezicht... zoals we hem kennen, de haren achterover gekamd. Hij ging uh, verder met zijn rug naar de cameraploegen zitten. Hij mocht ook niet gefilmd worden. Maar zo zat hij daar dus die minuten lang... een beetje kletsend met zijn advocaten... Overigens niet in een rechtszaal, hè, want het, uh, de zaak wordt gehouden in een theater ja. in die provinciehoofdstad Crossetto, omdat het, uh, de rechtbank zelf daar veel te klein is. Hm. En dat is een behoorlijke lijst van beschuldigingen tegen de, de, de kapitein. En er hangt hem ook een flinke straf boven het hoofd. Hè? Ja, meervoudige doodslag verlaten van het schip, het hangt hem allemaal boven het hoofd... en dat hebben we wel vanmorgen gehoord. Dus er moeten echt nog honderden getuigen in deze zaak gehoord worden. Dus nou, we zijn, als het dan helemaal gaat beginnen, dan zal het ook nog wel even duren. Volgende week, 17 juli, zei dat is volgende week woensdag. Dan gaat het verder, hè? Ja, en dan zitten we weer allemaal klaar. Rob Zoutberg in Rome, dank in Egypte accepteert de streng islamitische Al-Noor-partij... voormalig minister van Financiën Radwan als de nieuwe interim-premier. Eerder wees de partij twee andere kandidaten af. Met de toezegging van Al-Noor wordt de overgangsregering nu gesteund... door een islamitische partij. Na nou, de moslimbroederschap is Al-Noor de tweede islamitische partij van Egypte. De komende vier maanden wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet. Die wordt via een referendum aan het volk voorgelegd... en dan kunnen begin volgend jaar nieuwe verkiezingen worden gehouden.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 Met coalitiegenoot D66, die laatste partij, is tegen het plan voor zo'n nieuwe Kuip. Want er zitten te veel risico's aan de bouw van het nieuwe stadion, zegt D66. En dat tot ongenoegen van de andere coalitiepartijen. En daarmee lijkt er een scheur te ontstaan in het Rotterdamse college. CDA-fractievoorzitter Bubbo Tempel.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 Ja, het ziet er wel het ziet er goed uit. Soms dat uh, kleine foutjes. Maar uh, over het geel ziet het er wel goed uit. Ja. En hoe ziet het er in Rotterdam eruit? In Rotterdam? Ja, de Kuip. Ik zou het nu niet weten. Ja, misschien uh, geen nieuw stadion, hè? Nou, ik, ja, ik weet het echt niet dat het gaat worden. Misschien wel, misschien niet. Heb je nieuws gevolgd? Ik heb het nieuws gevolgd, ja, met uh, alle partijen erbij. En, uh... D66 ziet het niet zitten? Nee, die ziet het helemaal niet zitten. Nee. Maar... En daarmee wordt de kans wel erg klein? Ja. Maar als het andere maar voor zijn dan, uh, en de gemeente voor en fijn het zelf voor... dan uh, denk ik wel dat het gaat gebeuren. Wat wil je zelf? De Kuip behouden of een nieuw stadion? Uh, uh, ja, een nieuw stadion is wel nodig, denk ik. Maar de Kuip vindt natuurlijk al een heel prachtig stadion. Dat uh, kan je niet overtreffen. Dus? Allebei. Dat spandoek daar. Ja. Onze kuip staat erop. Ja. Wie is dat? Die is van uh, Hemduim, van Michiel. Ja. Ja. Hebben jullie dus opgehangen? Ja, klopt. Dat is belangrijk, hè? Want jullie balen ervan? Ja, zeker. Maar de discussie gaat toch de goede kant op? Ja, het gaat de goede kant op, maar ja. We zullen donderdag zijn uh, komen erachter, hè? Is het toch nog spannend? Ja, het is wel spannend, tuurlijk. Maar ja, de eerste pauw komt er niet, op. Want? Die halen jullie er weer uit. <laughs> nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. En als het wel gaat gebeuren? Ja, ik de, denk de, de, dat het dan de verkeerde kant op gaat. Met Feyenoord ook. Je ziet het, kijk, bij een grote club zoals Bayern München, ja, kan dat. Maar ja, ik denk niet dat voor Feyenoord echt uh, ook veel te veel toeschouwers komen erin. Dan heb je steeds een leeg stadion en zo. heb je niks aan. Dus, ja. dus het oude maar het is een beetje vervallen, toch? Ja, dat is, klopt. Het is oud. Maar ja, die kunnen toch wel opknappen. Dat zal een keer plat moeten. Nee, niet als je het goed onderhoudt, toch? Maar, wat vinden spelers aan het tegen? Meneer en ja. John Saarberg, NOS. Ja, nee. Ik graag u wat vragen stellen ja, ja. over de Kuip. Nee, het nee. is morgen een persconferentie. Ja, maar wat wil, wil u liever? Nieuwe Kuip of nieuwe Kuip? Pellen. Niet praten, Waarom niet? Waarom kun je niet praten? Eh, Daarna wist het eruit. Ik ben vol... Maar nu niet? Nee, ik ben niet probeerden het John Schaabach, maar ze wilden niks zeggen. De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met de dood van een man uit Eindhoven. Het lichaam van het slachtoffer werd in mei gevonden in een auto in Waaleren. Hij was door een misdrijf omgekomen. De verdachte, man van 31 uit Eindhoven en een van 32 uit Valkenswaard... zijn vanochtend opgepakt in hun woning. vondst van het lijk kreeg veel aandacht... omdat de auto in de buurt stond van de woning van advocaat Marcel S., die is verdacht in een onderzoek naar faillissementsfraude. Hij werd kort voor de vondst van het lichaam beschoten. Een paar dagen later werd in zijn kantoor brandgesticht. Tennis Robin Haasen wil dat de internationale tennisfederatie, de ATP, tegen bedreigingen, iets doet tegen bedreigingen via sociale media, zoals Twitter. Aan de telefoon hebben we nu Robin Haassen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, over, over wat voor bedreigingen hebben we het eigenlijk? Nou, het gaat inderdaad niet over de social media. Het gaat gewoon uh, eigenlijk direct naar de, naar de e-mails van de spelers vaak. Dus, uh, oh, niet over Twitter uh, dus, of Facebook of zo? Nou, dat gebeurt ook wel, maar dat zijn meer de, de verwensingen. Dus uh, van, uh, dat iemand zegt uh, dat je hoopt dat je doodgaat. Maar dat is toch een, uh, een, iets anders dan dat iemand echt zegt van, ja, als ik je tegenkom... Uh, dan steek ik je neer of je krijgt een kogel door je, door je hoofd. Uh, dat zijn natuurlijk de echte bedreigingen. En dat soort bedreigingen uh, krijg je via, uh, via de mail uh, toegestuurd? Ja, via, ik heb een website. En, dat, uh, en daar kan je gewoon uh, naar mijn management uh, e-mailen of naar mij uh, direct. En, uh, en dan, uh, uh, ja, daar krijg je dat soort uh, ja, e-mails. Uh, ja, die komen er ook uh, in vorm. Wat, wat doe je ermee? Ga je erop in op dat soort mailtjes? Nee, nee, nee, nee. Daar ga ik zeker niet op in. Dat heeft ook helemaal geen nut. Uh, daar heb ik ook tijd niet voor. Nee. Uh, het enige uh, wat, ik, uh, wat ik vind dat er moet gedaan worden is dat, uh, dat een andere instantie of een grotere instantie dan, uh, dan op dat moment jezelf uh, uh, je daarbij kan helpen om, uh, om daar toch iets tegen te doen. En ja. Het is natuurlijk niet dat uh, ik de enige speler ben waar uh, ja, ontzettend veel andere tennissers, maar ook gewoon sporters hiermee gepraat hebben. Ja, je hebt en, uh, gesuggereerd ja. om de ATP, hè? De, de ATP, de vakbond van, uh, van tennisspelers, dat die er misschien iets aan zou kunnen. Maar wat zou zo'n vakbond dan kunnen doen? Nou, zij, zij doen daar ook al uh, wat aan. En ik heb met ze gesproken. Kijk, het begon allemaal dat ook andere spelers naar mij uh, toe zijn gekomen van... Uh, ja, Robin, kan je dat uh, eens een keer uh, kenbaar maken? Mm -hmm. En ze kwamen daar naar mij toe, omdat ik in de, in de spelersbond zit, uh, in de spelers, council. Uh, dus ik vertegenwoordig met uh, acht uh, of negen andere jongens uh, de, de tennisers. Dus uh, wij gaan uh, dan weer naar uh, de spelers of uh, de ATP board en, uh, en, en maken dit soort uh, dingen ja. bekend, bekend. En wat doet hij er dan aan, die ATP concreet? Uh, zij zijn uh, sinds kort uh, hebben zij uh, iemand in dienst die, uh, die dit soort dingen aangaat. Dus uh, niet alleen, die dus over de, eigenlijk de security gaat. Dus uh, niet alleen voor de spelers, maar ook bij de toernooien. Die probeert te traceren dus waar die mailtjes, van wie die mailtjes afkomen ook. Want dat weet jij vaak ja. natuurlijk niet. Het zijn anonieme mailtjes, mag ik aannemen. Uh, dat zijn niet altijd anoniem. Dus uh, sommigen hebben bij spreken nog het bref uh, om het gewoon uh, met hun eigen naam te doen. Dus, uh, dus uh, en het, uh, ja, het is inderdaad zo de bedoeling dat het uh, dan aan die persoon uh, wordt uh, gegeven. En die gaat ze traceren. En hopelijk, uh, ja, in ieder geval wordt daar dan iets mee gedaan. Want uh, dit gaat gewoon hmm. af en toe te ver. En dat is het enige wat ik ook eigenlijk wil. Jij wil het in ieder geval uh, in, in de openbaarheid hebben, bespreekbaar maken. En dat er, uh, op die manier... Nou ja, het, het, het begon eigenlijk allemaal met de serie in een serie in een bepaalde krant... om uh, bepaalde aspecten van een sporter te laten zien. En dit was er één van. En het was helemaal niet verder mijn bedoeling dat dit uh, groot nieuws uh, zou worden. Hmm. Aangifte doen bij de politie, heb je dat gedaan? Uh, nee, maar dat komt ook omdat de, de meeste de, de echte dreigementen... die komen uit het buitenland. Dus... Uh, uh, dus, dus ja, dan, dan kan je natuurlijk uh, kan je wel aangifte doen. Ja. Maar ja. Heeft niet of, dat, uh, of dat iets helpt, dat is ook maar de vraag. Oké. Okay. Dankjewel voor, uh, voor het aan de telefoon komen. Robin Hazen. Nu naar de ABB. John Bakker met verkeersinformatie. Met een korte file bij de werkzaamheden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. bij het Ringvaartaquaduct, Twee kilometer. Nog één keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. Gewonden na een ontplofte autobom in Beirut. Of er doden zijn gevallen, dat is nog niet helder. Wachten we af. Rechtszaak tegen Italiaanse kapitein Costa Concordia eh, in Italië. Die rechtszaak is uitgesteld. Volgende week woensdag gaat dat verder. En we hoorden hem net tennisser Robin Haase. Die onderneemt actie tegen doodsbedreigingen via de mail. Kwart over twaalf, dit was het NOS Journaal. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust?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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Fotografenfederatie is boos op uitgever Sanoma. We horen zometeen waarom. In het mediaforum, media, Forum, media consultant Marianne Zwageman. en Mark Vis, die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over de uitzending van Argos TV over medialogica. Gisteravond werd daarin gekeken naar de rol van misdaadverslaggever Peter Erdevries Vries in de Natalie Holloway zaak. VTR was niet erg onder de indruk van de bevindingen van de makers van Medialogica. Er wordt wel eens van SBS gezegd dat we selectief kort door de bocht en tendentieus zijn. Maar ik moet u dus zeggen dat de VPRO er ook wat van kan hoor. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Martijn Smit en die komt uit Kornhorn. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Met succes stage lopen en daar vervolgens een baan aan overhouden. In de journalistiek wordt dat steeds lastiger. Talentvolle oud-stagiairs werken na hun stage vaak door... zonder dat ze daar een vergoeding voor krijgen. Ik praat erover met Rosa Garcia Lopez van de sectie Freelance van de NVJ. Dat is de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Um, op welke schaal gebeurt dit eigenlijk? Uh, op uh, redelijke grote schaal. We hebben geen concrete cijfers. Uh, maar uh, ik ga geregeld naar hogescholen en universiteiten toe. En ik krijg elke keer weer terug van studenten dat ze inderdaad gratis werk verrichten. En om welke nieuwsorganisaties gaat het dan die dit doen? Uh, ik denk dat uh, veel mediaorganisaties dit doen, maar dat met name regionale uh, mediaorganisaties uh, dat doen, uh, mede omdat ze onder druk uh, staan. Maar natuurlijk is dat absoluut geen excuus. Iedereen moet de Cao naleven. Vrijwilligerswerk bestaat niet binnen de Cao. Met andere woorden, uh, ze moeten gewoon. Uh, uh, studenten of uh, freelancers, uh, beginnende journalisten, uh, betalen. Ja, en die, die stagiaires die zitten natuurlijk best in een lastig parket, want die kunnen daar dan uh, wel blijven werken, dus werkervaring opdoen. Ze krijgen er dan niet voor betaald. Mijn oude baas zei altijd: Investering in jezelf is nooit verkeerd. Uh, het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt ook andersom redeneren en zeggen uh, dat zij uh, de tarieven van freelancers onder druk zetten... en daarmee ook hun eigen tarieven. Uh, want uh, ten eerste, ze krijgen er niet voor betaald. Uh, je kunt ook zeggen dat het broodgroof is. Uh, collega's uh, worden naar huis gestuurd en tegelijkertijd uh, staan die tarieven onder druk. Uh, hun perspectief op een uh, vaste baan uh, komt ook onder druk te staan... Uh, ze maken hun uh, studie niet af, uh, uh, dus uh, de journalistiek hè, uh, uh, komt ook onder druk te staan, want uh, niemand erkent meer dat het een vak is. Kortom, ik zou zeggen, er zitten zoveel nadelen aan, ook voor jezelf als student, dus uh, je moet het gewoon niet accepteren. En wat gaan jullie als NVJ daaraan doen? Ja, de primaire verantwoordelijkheid uh, rust uiteraard bij de opdrachtgevers, bij de mediaorganisaties. Uh, die, die krijgen een stevige brief. Uh, Morgenochtend uh, uh, ligt hij daar. Waarin staat uh, dat uh, zowel de redactieraden en de ondernemingsraden. dit soort uh, mistoestanden moeten signaleren bij de NVA en ook intern moeten aankaarten. Uh, en uh, wij gaan daar uh, uh, met uh, alle secretarissen aan de CAO-onderhandelingstafel uh, dit probleem bespreken. En daarnaast ga ik dan uiteraard alle scholen en universiteiten in. Dat doe ik nu al. En daar uh, doe ik alsnog een beroep op, zowel docenten als studenten, om het niet te accepteren. Duidelijk, we horen hier nog van nvj secretaris Rosa Garcia Lopez. Dank. Dit liedje mag weer worden gebruikt. is er niet groot mee geworden, zou ik bijna zeggen. De Hagelslagfabrikant mocht het 40 jaar oude liedje... sinds december niet meer gebruiken... omdat er onduidelijkheid was over wie de rechtmatige eigenaar was van het liedje. Componist Marijke Philips claimde dat zij het lied heeft geschreven. Er is maanden over onderhandeld en de partijen zijn er nu uit. Dus waarschijnlijk hoort u binnenkort weer Hagelslag regenen op Radio en tv. Hella van der Wijs stopt bij KRO Brandpunt. De presentatrice gaat tv-programma's presenteren bij de RKK. Van der Wijs werkt al eerder bij die RKK... onder meer als verslaggever bij RKK Kruispunt. De presentatrice blijft wel voor een deel aan de KRO verbonden. Ze gaat met RKK en KRO werken aan programma's... op het grenslak van journalistiek, human interest en spiritualiteit. Het Algemeen Dagblad pakt vanmorgen uit met een open brief van Jorien van der Heerik. De, de oud-voorzitter van Feyenoord is falikant tegen de bouw van een nieuwe kuip. Het vroeg naar aanleiding van die brief van van der Heerik bij Feyenoord om een reactie. De voetbalclub wilde niet verder reageren dan dat de berichtgeving in de krant niet zou kloppen. Adjunct hoofdredacteur Paul van der Bos daarover. Wij waren in zekere zin niet zo verrast dat zij niet wilden reageren. Uh, wij waren wel verrast uh, met welke tekst dat gebeurde. Dat, dat vonden wij wel toch al een, een bijzondere tekst. Want Feyenoord reageert namelijk eigenlijk niet eens op de woorden van Van der ik. Um, met een open brief, die zich tot ons heeft gewend. Um, maar reageert vooral op de krant. En verwijt ons dat wij een soort uh, hetze of een soort campagne voeren tegen de Nieuwe Kuip. Um, dat is niet het geval, maar uh, de, de beschuldigende vinger was naar ons toe. En dat heeft ons wel een beetje verbaasd. Waar komt het idee bij Feyenoord dan vandaan dat het AD een campagne zou voeren tegen die Nieuwe Kuip? Uh, ik heb uh, langzaam het gevoel dat ieder, ieder woord wat uh, geschreven wordt... Uh, met een mening van mensen uh, dat niet strookt met wat Veiland te graag wil... of de directie van de Kuip wil... dat het uitgelegd wordt als een soort uh, campagne van de, van, de, van de krant. En ook de mening van de krant. En dat is gewoon uh, niet, het, niet, het, niet het geval. De fotografen die werken voor bladen van uitgevers Sanoma zijn boos. In een open brief staat dat ze niet akkoord gaan... met de eenzijdig opgelegde voorwaarden van Sanoma. Lars Boering, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van die uh, Fotografenfederatie. Waarom zijn de fotografen boos? Nou ja, het is, het is een, een, een aanpassing van voorwaarden in een hele serie, wat eigenlijk al jaren aan de gang is. Maar deze gaat zodanig ver dat ze eigenlijk hiermee zeggen, ja, wat je als fotograaf maakt, stuur ons maar het rauwe bestand. En wij maken er wel iets moois van. Maar dat gaat natuurlijk volledig bij, voorbij aan het feit dat beeldbewerking voor fotografen onmisbaar is. En, en daarmee hun, hun eigen signatuur laten zien. Ik dacht dat het over tarieven zou gaan, bijvoorbeeld dat, dat die weer eens een keer omlaag uh, gezet zijn. Maar het gaat jullie vooral erom dat je moet een foto inleveren... en dan mogen zij ermee doen wat ze willen. Ja, nou, het, het hangt natuurlijk allemaal heel erg met elkaar samen. Enige weken geleden hebben ze de voorwaarden weer eenzijdig voor alle freelancers aangepast... waarmee uh, ze kunnen doorverkopen en, uh, en zonder, uh, zonder overleg... Waar ze wel uh, freelancers wat voor, uh, wat voor willen betalen, maar allemaal zodanig weinig dat het uh, dat is gewoon uh, totaal onvoldoende is. Dat, dat geldt ook al voor de verhalen, daar was eerder al op ja. even over. Dat geldt dus nu ook voor de foto's. Ja, dat geldt ook voor de foto's. Dus uh, uh, Sanoma wil, uh, alleen, wil eigenlijk alle content hebben voor een content library. En daar willen ze mee gaan, uh, gaan handelen en ook intern mee aan de gang. Ja, zij noemen dat herverpakken. Maar dat, uh, ja, dat, dat is bij fotografie, uh, wat het ons betreft, echt niet aan de orde. Dat, uh, op fotografie staan vaak uh, personen, mensen met uh, andere rechten. En ja, je kunt dat niet zomaar uh, doorverkopen zonder overleg. Maar het, het, het feit dat zij hebben dus in die, die, die voorwaarden gezet nu van jullie sturen een foto in. Uh, als je dan voor een van die bladen een foto maakt, dan mogen zij daarmee doen wat ze willen. Knippen, plakken, noem het maar. Ja, in principe wel. Uh, als je daarmee akkoord gaat en als je voor ze gaat werken... dan val je automatisch onder die nieuwe voorwaarden... En dus wij zijn het ook niet mee eens dat het zomaar eenzijdig wordt opgelegd. Uh, maar geven, je geeft ze eigenlijk uh, als fotograaf het recht uh, om die beeldbewerking door Sanoma intern zelf te laten doen. Ja, en wij zeggen daar ook heel duidelijk van uh, dat kan zo zijn als die beeldbewerking zodanig uh, vergaand is. Dan ontstaat er zelfs uh, een gedeeld auteursrecht. Ja, en dat, dat, uh, dat kan niet zomaar uh, zonder overleg. Nee, we hebben even gebeld met Sanoma, die willen op dit moment niet reageren. Die zeggen, we hebben een gesprek, medio juli. Uh, waarom willen jullie daar niet op wachten eigenlijk, op dat gesprek? Nou, dat gesprek staat in de planning, maar daar, daar, dat gaat natuurlijk steeds over veel meer onderwerpen. Dus dit komt er wat ons betreft ook wel bij. Uh, zij, uh, zij zien dat als een gesprek. Nou, wij ook wel. We hebben dit keer duidelijk gezegd, uh, wij gaan absoluut, jullie willen niet onderhandelen. Maar dat doen wij ook niet. We zullen niet toegeven en, en accepteren dat bepaalde delen van die voorwaarden nu uh, geldig worden. Wij vinden eigenlijk nu, uh, en uh, daar sta ik niet alleen, En ook uh, NVA, de journalistenvakbond en uh, uh, de BNO, de ontwerpers, Pictorite dat wij gewoon vinden dat het veel te ver gaat... en dat het in een patroon zit van al uh, jaren waarin zij uh, eenzijdig uh, freelancers dingen opleggen. Die, uh, ja, men is uh, zijn freelancer zo aan het knechten dat er eigenlijk geen sprake meer is van een, uh, van een gezonde verhouding. Gaan we straks meemaken, Lars, dat er in de Sanoma-bladen geen enkele foto meer staat? Ja, dat, zou, dat zouden sommige mensen wel eens willen... Het probleem is dat een aantal fotografen zodanig veel werk doet voor Sanoma dat ze er ook uh, van afhankelijk zijn. Dus deze mensen kunnen wij ze niet zomaar zeggen van uh, het lijkt ons beter dat je daar niet meer voor werkt. Kijk, dat moet iedere fotograaf toch wel zelf uh, bepalen. Maar vooral vanwege hun uh, individuele kwetsbaarheid is het van groot belang dat een, uh, een beroepsorganisatie voor ze opkomt. En ook gaat praten met, uh, met zo'n groot miljardenbedrijf omdat in je eentje krijg je dat gewoon niet voor elkaar. Nee, goed, uh, jullie gaan dat gesprek in, maar uh, zegt uh, nu al van we gaan niks toegeven, zij moeten maar over de brug komen. Nou ja, zijn we kijk, overleg is al één ding. Uh, dit zomaar een briefje sturen met drie regels dat ze het voort en zo gaan doen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, volstrekt uh, on onhandig. Uh, het blijkt ook dat het maar voor bepaalde titels geldt. Sommige redacties blijken nog niet eens van op de hoogte te zijn. Ze hebben interne protocollen die ze aan ons uh, voorleggen waar we over gesprekken voeren. Die blijken ook nog niet intern duidelijk zijn. Dus ja, het lijkt erop alsof uh, het allemaal erg overhaast en uh, erg gericht op uh, bezuinigingsmaatregelen is ingezet. Maar wij komen wel heel uh, sterk op voor de rechten van fotografen en andere freelancers. Omdat uh, dat is in deze Fase van, uh, van economie, economie en, en deze maatschappij, gewoon absoluut noodzakelijk. Directeur van de Fotografenfederatie is die Lars Boering. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, de, de Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Deze week werd bekend dat radiopresentator Peter van Bruggen... aan het eind van deze zomer met pensioen gaat. En dat grijpen we eigenlijk aan om deze week... wat oude radiohelden te laten horen in het mediaarchief. Vandaag is dat Tom Mulder. In 1969 begon hij zijn carrière bij Veronica, de zeezender toen. Onder de naam Klaas Vaak. En later vertrok hij naar De Tros. Waar hij uiteindelijk onder zijn eigen naam programma's ging maken. Zoals bijvoorbeeld Poster, 50 Pop of een Envelop, Nachtwacht... en het ochtendprogramma De Havenmout Show. Naar de havermoutshow luisteren op donderdag bij de Dros op 3 bijna 2 miljoen luisteraars. Veel meer dan naar welk ander programma dan ook... dat op dezelfde tijd wordt uitgezonden. Tom Mulder presenteerde dat programma op onnavolgbare wijze met veel humor. 7.41, het is zelf over half acht en dat is de stem van Stevie... en hij zong met zijn tenen en het heette Letely van niet zo heel erg lang geleden. Het is donker, het is winderig vandaag, het is glad voor weer gestraald helemaal goed. En uh, waarschijnlijk een heleboel mensen verkouden van al dat weer. Moeten naar de dokter. En de Avondmout Show heeft nog een advies. Speciaal voor al die luisteraars die vandaag naar de huisdokter moeten. En hij zegt dan ook ga nooit naar een huisdokter die een schoenlabel gebruikt om in je keel te kijken. Ja, ik was vanwege ook even bij de dokter en die vroeg heb je koorts of huidirritatie of andere problemen? Ik zeg tegen hem nee. Hij zegt nou wat doe je zaterdagavond? Het is twaalf over half acht. I like my bike. My bike likes me. Ik lik mijn buik uh, oh sorry. Hier is Lucie Stijmel en I love you, zh. Lucy? I like to drink my coffee black. Tom Wilder is tot ook bekend om allerlei jingles die hij gebruikt in zijn programma, zoals bijvoorbeeld deze. En sinds 2006 is hij niet meer op de radio, Tom Mulder. Het werd allemaal wat te zwaar, hij had een hersbloeding gehad. En zijn laatste programma maakte hij ooit bij Radio 10 Gold. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Marianne Zwageman, media innovatie strateg, staat hier. Consultant, moet ik nou, zeggen. Nou, stratege. Maar oh, als, als consultant in te huren, uiteraard. Oké. Okay. Ja. En Mark Viss, hij is secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ja, dat klinkt een stuk simpeler dan zo, hè. Ja. <laughs> ja, Minder duur ook. Ja, ja. Ik moet toch altijd lachen als ik die Tom Mulder ja. weer hoor. Hebben jullie dat ook wel of niet? Nee, ik was vroeger al heel allergisch ja, ja. voor hem. Ja, ja. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ja, ik vond vroeger het vroeger is... al heel oudbollig eigenlijk. Ja. Ja. Ja, het is een beetje flauw. Ik vond, vroeger, ja. ik vond het vroeger niet leuk. Uh, want ik, ik werd er ontzettend chagrijnig van. Omdat het vijf minuten duurde voordat het programma begon. Omdat het inderdaad de koning van jingles. Dus dat ging maar door. Maar later dacht ik van ja, het is zo ontzettend flauw wat Blauw. hij doet. Het is... Zo flauw dat het weer leuk wordt. Ja. Um, er is maar één echte radioheld, en dat is Alfred Lagarde. En ik rouw nog elke dag om Alfred. Daar gaan we ons best voor doen om die van de week ook te ja, sluiten. Daar hem. sluit ik ja, me ja, bij. Ja. Ja, ja, maar Alfred ja, staat ja, echt op, ja, op één Alfred. en dan heel lang niks. Alfred van Garde. Zeker, die zetten we erbij. Uh, Krevelen van der Brink, die worden deze zomer gescheiden. Tijdens de vakanties van Andries en Thijs komen graag gezien de talkshow gasten op hun plek te zitten. Dus ze gaan allebei, over twee weken op vakantie. En dan in die tijd wordt de andere plek dus ingevuld met veertien mensen. Ik noem een Antoine Baudard, Michael Boogert, Wouter Bos. Nou ja, en zo nog wat van die mensen. Marian, waarom hebben ze jou eigenlijk niet benaderd? Ik vloek te veel. Echt? Dat ben toch niet op de radio en zo? Dat heeft nou... Nee. Ja, bij jou hou ik me altijd in. Maar ik, ik, ik denk dat ik, dat moet de reden zijn. Want ik, ik ben een kijkcijferkanon. Dus het is echt heel raar dat ik niet bij zit. Ja. Ja. Wat vind je ervan? Nou, wat ik jammer vind is, uh, uh, sowieso heb ik het gevoel... dat, dat de hele zomer al uh, wat minder is dan, dan eerdere zomers... dat er juist die zomerperiode niet wordt gebruikt om eens wat nieuws te proberen. Nieuwe gezichten, nieuwe talenten, nieuwe formats. Dat is volgens mij wel de bedoeling van de zomerperiode. Een paar jaar geleden was dat volgens mij veel meer het geval. Het lab. Uh, het lab. Uh, en, en, en, ja, allerlei dingen. Dat hoeft allemaal niet zo heel experimenteel. Hè. Ik, dit, ik kan me nog herinneren dat Rutger Kastik hem in, in een bad stapt. Dat, dat, dat hoeft niet helemaal. <laughs> um, maar het was nou juist zo leuk geweest. Ze lopen bij de EO vast, uh, gewoon ook uh, onbetaalde stagiaires rond die hartstikke talentvol zijn. <lacht> en had die dan het podium gegeven. En nu is het weer allemaal zo... Ja, seen it all before. Dat, dat is wel heel zonde, vind ik. Ja. Ja, Varen is er ook mee opgehouden. Die hebben nu gewoon de herhaling van de lama's uh, zitten. Ja, wel vorige... Uh, jaren experimenteerden ze. Ja, dan. en dan zegt ze... ja, dat komt omdat we zo moeten bezuinigen, maar dat is onzin. Ja, dat... Voor al het geld dat er hier uitgedeeld wordt in Hilversum. kan je nog steeds gewoon twaalf maanden goede tv maar, maken. er zijn ook mensen die zeggen van ja, uh, dan zitten ze daar... op die plek, hè, want dat is altijd een strijd... een beetje tussen Paul Kneevel, en Kneveld Brink, en brinken. en dan zitten zij die maanden daar in de zomer... dan gaan ze, gaan ze op vakantie. Ja, nee, ik vind het... echt onbegrijpelijk, want ze uh, jarenlang... lopen ze erom te lobbyen, hebben ze de plek... en dan uh, is het vakantie. Ja, ik zou zeggen... sorry Thijs, uh, daar wordt... Uh, de herfst- en kerstvakantie verlengen. Maar de zomer gaan we door. Ja. Nou, ik wilde wel bijna een petitie starten... om tijdens eens een tijdje op vakantie te sturen. Want die man werkt volgens mij harder dan jij. Ik hoor hem altijd. is niet op de radio dan is hij op TV. Echt niet. I'm the hardest working man. Ja, nou, goed, maar... ja jij doet nog een paar van die dingen... waar, ja. waar je niet altijd naar luisteren op verkeerde zenders en zo. Maar, maar ja, dat die man eens een tijdje weggaat... daar ben ik heel erg voor. Maar vervang hem dan door jong talent. Frisse gezichten. En die man met die snor, met die, met die voetbalpraatjes. Nee, maar ik neef van der Brink. Uh, de Brink. Jarenlang zegt hij jou... het is on, onterecht dat... De varen dat de kan ja. claimen en dan hebben ze dus nu een heel tijdslot en dan mogen ze de hele zomer door. En dan, en dan komt hij voetballsnap. Dan gaat hij op vakantie. Ja, ja. nou sorry ja. hoor. Ja. Mijn buurman zei gisteren: van, de, die had gehoord he, van publiekvriendelijke acties van de, van de omroep. Ze zei: Nou, dit is, is al is de eerste publiekvriendelijke actie. Nee, zo grappig. Dat is een leuk grapje. Dat is een leuk grapje. Dat is een Hartstikke leuk. Goed, zometeen door met deel 2 van het Media Forum. Nu het laatste nieuws: Dit is radio 1. Hier is Donald Megers. Letland voert op 1 januari de euro in. Volgens de ministers van Financiën van de eurozone voldoet Letland aan alle voorwaarden... en staat niets toetreding tot de eurozone meer in de weg. Vorige maand gingen de Europese regeringsleiders al akkoord... en ook de Europese Centrale Bank zag geen beletsel meer. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn bij een aanslag zeker 18 mensen gewond geraakt. De autobom ontplofte bij een winkelcentrum in een wijk... waar veel kantoren van Hezbollah zijn gevestigd. Libanon zijn de spanningen de laatste tijd opgelopen... doordat de Sjiitische Hezbollah de Syrische president Assad steunt... terwijl Soenitische Libanezen juist met de oppositie meevechten. Twee mannen zijn vanochtend opgepakt in verband met de dood van een man uit Eindhoven. Zijn lichaam werd in mei gevonden in een auto bij Waalre. Was door een misdrijf omgekomen. Verdachten zijn een man van 31 uit Eindhoven en een man van 32 uit Valkensvaart. En in Rotterdam staat de coalitie onder druk. PvdA, VVD en CDA zijn kritisch over een verdere samenwerking... met coalitiegenoot D66. Die partij is tegen het plan voor een nieuwe kuip... omdat dat te veel risico's met zich zou meebrengen. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met een korte file bij de werkzaamheden op de A4... vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij het ringvaartaquaduct, twee kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Marianne Zwageman en Mark Viss. Medialogica van Human ging gisteren over de zaak Nathalie Holloway. In de aflevering wordt de rol van Peter R. De Vries bekritiseerd... maar de misdaadverslaggever blijft achter zijn onthullingen staan. Luister. En bij ons in de uitzending heeft hij voor het eerst toegegeven... dat hij alles met de verdwijning van Nathalie te maken heeft. Sterker nog, dat ze in zijn armen is overleden. Hij heeft dat heel beeldend nagedaan hoe dat is gebeurd... En dat hij haar vervolgens in C heeft gedumpt. In die zin vind ik nog steeds dat de zaak is opgelost. ja. Peter R. de Vries hij zat aan het eind van het programma. Ze hadden eerst een aantal dingen aangetoond waarom hij misschien niet zo zorgvuldig was geweest en, en de zaak helemaal niet had opgelost. En hij kreeg dan in een soort uh, laatste paar minuten een, een nawoord. Marian, wie vind jij dat er gelijk heeft? Nou, wat dat programma wel goed duidelijk maakte... is dat recherchewerk een vak is en dat dat een ander vak is dan journalistiek. Um, en dat vind ik op zich een goede discussie. Die kwam niet zo heel goed uit de verf in, dat, uh, in deze aflevering. Het is ook een actuele discussie, hè, met, met steeds meer opsporing verzocht... via de media, hè, met de, de kopschoppers in Eindhoven en noem het allemaal maar op. En ik denk dat journalisten zich wel bewust moeten zijn van... Ja, waar zij dan weer goed in zijn en, en, en waar hun werk ook stopt... en dat van de politie begint. Um, wat, wat Peter e. de Vries in dit geval heeft gedaan... had natuurlijk helemaal niets met journalistiek te maken. Dat had te maken met entertainment. Het is nog steeds volgens mij het best bekeken programma... ooit uh, in de Nederlandse tv-geschiedenis. 7 miljoen of zo. Dus. Los van uh, de, weet ik veel, oranje en andere toestanden... Uh, dus dat was op- en top entertainment, waar een persoonlijke drive van hem achter zat. Uh, hij wilde Joran gewoon in de val lokken. En hij heeft natuurlijk ook wel gelijk dat dat een, een, een verdorven stukje mens is. Dus dat is ook prima dat hij dat heeft gedaan. Of is en, geworden. Uh, of is geworden. Dat is nog wel een hele relevante discussie die ook niet aan de orde kwam. Stel nou dat die jongen wel onschuldig is, maar door... Uh, de veroordeling in de media uiteindelijk is geworden... tot wat hij nu geworden is. Dat Namelijk zou best kunnen. Een, een onzin, kunnen. onzin verkopen. We ja, ja, allerlei zelfvervulling zelfvervulling. Ja, goed, prophecy. er lopen niet, wel meer ja. mensen rond die onzin verkopen. Maar ja. Hij, ja. hij is natuurlijk ook naar de rand van, van, van de maatschappij toegebracht. Ja, dat, hm. en dat, maar dat zat er allemaal niet in. Dus ik vond het een zwakke uitzending. Uh, het, het raakte allerlei kanten niet die het interessant had kunnen maken. En het, het bracht voor mij niks nieuws. En voor Peter de Vries blijft natuurlijk overeind staan dat zijn missie is geslaagd. Ja. Hij heeft een waanzinnig goed bekeken programma gemaakt. Dat is verkocht naar het buitenland. En hij heeft Joran aan de schandpaal genageld. En dat is wat hij wilde. En dat is gelukt. Maar denk jij dat Peter de Vries uh, hierdoor ook wat kritisch is gaan kijken naar zijn eigen werk? Bijvoorbeeld ja. in deze zaak? Uiteindelijk denk ik wel. Ik bedoel, elke kritiek, uh, hij, zal, hij zal dat nooit aan plein publiek doen. alvast, maar vanwege die vele miljoenen die hij er uh, bijvoorbeeld uit Amerika al voor heeft gekregen. Nou, acht ton, uh, hij Nou ja, goed. Uh, ja. En, en het wordt nog steeds volgens mij verkocht. Uh, maar elke kritiek, uh, je gaat er toch weer over nadenken. Ik vond de kracht overigens in dit geval zitten meer in het begin van de uitzending dan in het eind. Uh, het begin van de uitzending liet namelijk voor het eerst zien... dat er eigenlijk nooit onderzoek is gedaan naar deze verdwijning. Ja. Het, het, het, de politie heeft zijn werk nooit gedaan en ook nooit kunnen doen... omdat ze, en hoe wrang dat dan ook uh, klinkt... is dat de schuld van die moeder van die uh, Holloway. Die heeft namelijk gigantische veel uh, uh, pers naar dat eiland toe gehaald. En laten we wel wezen, het is natuurlijk gewoon een, een, een dorpspolitie... waar je het ja. over hebt, die wordt overspoeld door die Amerikaanse media... En ik had nu voor het eerst dat ik ook zag dat ze inderdaad met hoogwerkers daar stonden. En, en stonden te filmen over de muur dat, dat die Amerikaanse ploeg ook daar zelf botten en zo neer hebben gelegd. Dus, dus ja. Dat onderzoek dat werd aan alle kanten werd dat, uh, uh, geregisseerd van buitenaf en gestuurd. En er is dus eigenlijk nooit fatsoenlijk onderzoek ah. geweest. Nou ja, en dat, dat aspect van uh, uh, uh, veroordeeld door de media, veroordeeld zonder vonnis... En wat is het effect daarvan op, op een jonge jongen die misschien psychisch al helemaal niet zo heel erg stabiel in elkaar zat? Dat al dat soort aspecten kwamen niet zo heel erg lekker aan bod. Dus dat is een beetje. Jammer. Even over dat programma zelf, hè? want ik las op Twitter gisteren ook wat mensen die zeiden: ja, de toon bevalt me niet van dat medialogica. een soort ja. inquisitieachtige Dat is toon. natuurlijk dat, dat. Ik heb hier als al eerder in de uitzending gezegd: dat, dat dit is een Argos-programma en het is nog niet begonnen. Of het begint dan met ping. En dan krijg je altijd het gevoel: oh, er gaat nu iets heel ergs gebeuren. Er zit ook een soort tunnelvisie in dat programma... dat er altijd iets heel erg blootgelegd gaat worden. Dus het, het, is niet, het is ook geen goede journalistiek... onafhankelijke onderzoeksjournalistiek eigenlijk. Ja, het, geeft, het geeft een bepaalde urgentie. Uh, he, creëren ze uh, met vormgeving. Maar als je dit programma op zichzelf zou bekijken... dan, dan geef ik je gelijk. Maar het past natuurlijk wel in alle media-aandacht... die hier al omheen is geweest. Ik vond het wel weer een nieuw... Aspect aan de zaak geven en in zijn totaliteit, want ook ik behoorde tot die 7 miljoen nog wat die die uitzending van de Vries heeft bekeken. Uh, dus alles plaatst het wel weer in, in, in, een, in een bepaald perspectief. Dus Ga niet verwachten dat je op televisie in een uur tijd even een allesomvattend, volledig objectief uh, uh, document neer kunt zetten als het om zo'n zaak gaat. Nee. Feyenoord dan reageert niet op uh, het AD. Uh, over de Kuip gaat het. Hè. Feyenoord wil niet meer met het AD praten over het nieuwe stadion. De directie vindt dat de Rotterdamse krant een campagne tegen die nieuwe voetbaltempel voert. En daar wil de club dus niet aan meewerken. Vandaag bijvoorbeeld krijgt de krant geen inhoudelijke reactie op een open brief van oud-voorzitter Jurien van der Heerlijk. Op zich al opmerkelijk, want die neemt ongeveer de hele... De voorpagina in beslag, uh, dat doet een krant toch niet zo heel snel, Marjan? Nee, dit is natuurlijk ook, ook, ook geen krant. Ik bedoel, Feyenoord maakt hier enorme fouten... of iedereen die dat stadion daar wil bouwen... ik weet niet wie daar allemaal precies achter zitten. die maken natuurlijk enorme PR-blunders... Uh, dat, dat ze het AD zo slecht uh, uh, ja, betrekken in hun plannen... Um, maar om, het, omdat het, het gewoon een belangrijke krant in Rotterdam is? Omdat het, ja, het is de een, het enige medium dat ze echt kunnen inzetten om, om eh, draagvlak te creëren. Maar wat het AD nu doet, en, en hè, dus net hier in de uitzending ontkennen... dat het een, dat het een hetse tegen dat stadion is, dat is natuurlijk wel. Als je naar de krant van vandaag kijkt, dan is het duidelijk dat ze actie voeren tegen dat stadion. En wat daarin best jammer is, hè, we hoorden het net in het nieuwsoverzicht ook... Dat misschien zelfs wel de coalitie kan sneuvelen in Rotterdam op dit onderwerp. Dan moet je als krant ook wel even uit je actiemodus. Mm. En weer even terug naar de objectieve verslaggeving van wat er daar aan de hand is. Mark ben jij het daarmee eens? Nou ja, van der de Herk is een, is een belangrijke voorzitter van Feyenoord ja. geweest. 14 jaar lang, een belangrijke geldschieter ook. Uh, nou ja, die zegt die tegen zo'n krant: van, ik wil wel eens even zeggen wat ik ervan vind. Moet nou je nou dat ja, dan plaatsen goed, het, of niet? Het, nou ja, het is, het is een trend die ingezet is door de Telegraaf. Actiejournalistiek. En uh, laten we wel wezen, als uh, de Telegraaf het kabinet had kunnen laten vallen... op de kilometerheffing, dan waren ze ook gewoon doorgegaan. En zeker niet wat terughoudender geworden. Nee, je, je, het doel wordt bereikt. En uh, het AD begint wat zelfverzekerder te worden. Het is natuurlijk een, een krant in een soort identiteitscrisis geweest. Uh, tweede krant ondertussen van Nederland. Ze worden wat zelfverzekerder, richten zich op... Rotterdam. Nou, Rotterdamse en dan is toch ook een belangrijk onderwerp. Ja, daar, want natuurlijk. het gaat over heel veel geld, bijvoorbeeld. Dus dat die kranten aandacht aan besteden. Maar aandacht aan besteden onderwerp of het een beetje journalistiek benaderen, daar zit nog wel een verschil tussen. Ja, maar de, en de, in, in inmiddels zijn ze zo ingevreten in dat kamp. Eh, anders maak je niet de krant die ze vandaag gemaakt hebben. Uh, dat je je moet afvragen of ook de berichtgeving over de val van het bestuur daar en nog wel in goede handen is bij deze krant, ja, die al zo'n partij zo, heeft gekozen. Nee, maar zo'n zo conflict uh, heeft zich ook uh, uh, bij Ajax afgespeeld... en daar is de Telegraaf toen uh, uh, ingedoken en heeft ook daarin partij gekozen. Ja, partij kiezen is ook en, niks, niks te krijgen. En ik vind inderdaad de PR-campagne van uh, Feyenoord uh, uh, zwak... want ze zeggen, ja. we geven geen commentaar, maar ze doen het wel. Ja. Want ze zeggen, uh, er staan veel on, uh, feitelijke onjuistheden in het bericht... dus geven we geen commentaar. Ah, dat is commentaar geven. Uh, we geven geen commentaar, want het AD is uh, bevooroordeeld. Dat is ook commentaar geven. Dus zij pakken het uh, uh, wat dat betreft uh, heel, he slecht. heel onhandig aan. Ja. Want de mediastrategie, jou wat zegt hij ja. tegen Feyenoord? In dit geval, wat moet je doen? Nou ja, ze hadden natuurlijk al uh, ver Investeren. van tevoren... vanaf het eerste moment dat duidelijk werd... dat ze met deze plannen zouden komen... hadden ze met name de AD-journalisten natuurlijk totaal moeten inpakken... en mee moeten nemen in dit plan. Dat hebben ze blijkbaar niet gedaan... Uh, en dat, dat is wel echt heel erg slecht. Dat is het eerste wat je hoort te doen in een plan dat zo groot is. Dan, dan moet je contacten met, met de media... of anders gezegd nog het creëren van draagvlak... dat moet het allerbelangrijkste zijn. Belangrijker nog dan, dan welke heipalen je ja, gaat dit, slaan. Dit gaat dan... namelijk niet over een stadion. Dit gaat over sentiment. Ja. Uh, dit gaat puur op uh, het gevoel wat mensen hebben bij de Kuip. En in Rotterdam is de Kuip gewoon een, een het symbool. Ja. En uh, het gaat dus ook de, de, de van de Herik die speelt precies in op dat sentiment. We ja. willen die kuip willen we behouden en die moet natuurlijk gerenoveerd worden en modern worden. Maar met welk doel te he, doet hij dat? Ik vind dit ook nog wel een media logica uh, uitzending uh, waard, hoor. Welke? krachtenvelden zitten daar allemaal weer achter. Welk belang heeft IJdeltuid van de Heerlijk altijd... hier ook weer bij? Ja, iedereen, iedereen heeft uh, natuurlijk zijn belangen inderdaad. En dat ja. zal met hem ook zo zijn. Ja. Nog even naar het laatste onderwerp. Het gaat over de NVA. We hebben net jouw collega gehoord over de freelancers hè, en de stagiairs... die geen geld krijgen. Dus die blijven dan langer op hun plek zitten. De ja. stage is afgelopen. De organisatie zegt, nou, jij doet het best aardig. Je mag hier nog wel een tijdje doorwerken, maar je krijgt er geen geld voor. Schandalig. Ja, ik, ik, ik vind gewoon, werk moet gewoon beloond worden. Hoe dan ook. Hè? En, en je kunt het hebben over de hoogte van een beloning. Maar, uh, Hoe groot is het probleem eigenlijk? Nou ja, de, de, de, de, dat wordt nu echt in kaart gebracht. Maar het komt geregeld voor. We krijgen het een beetje te vaak te horen van de uh, scholen voor journalistiek... Uh, en van, van de studenten zelf. Uh, en die grijpen elke kans uh, om, om uh, ertussen te komen... Uh, dus die kun je ook weinig verwijten. Maar het, het, het haalt het vak onderuit. Ik vind ook een medium neemt zichzelf niet serieus als ze vrijwilligers uh, inschakelen om uh, hun core business uh... te het, het, het, het speelt met name in de regio. Nou ja, weten we weten dat dat daar allemaal hartstikke ja. moeilijk is. Die kunnen maar moeilijk het hoofd boven water. Dus ik ik snap het eerlijk gezegd ook nog wel. Als je een goede stagiair hebt. Zeg maar nou, weet je, als, ja, als je en een toch beetje 20% rendement uh, vragen van een krant uh, om, om de aandeelhouder te blijven. Nou, ik heb het gevoel dat dit een beetje een komkommer is uh, van de NVJ. Uh, volgens mij zijn er wel grotere problemen. Problemen Chou, in de journalistiek uh, om uh, op te lossen dan dit. He, je kan zelf niet eens antwoord geven op de vraag... hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Dus het zal wel wat meevallen, denk ik. Uh, gaan ze u wel uitzoeken, he? dat komt er ook ja, keer te begrijpen. Dat, ja, dan dat, dat moet je dat, uit gaan zoeken. Kijk, ja. je krijgt signalen en dan ga je ermee aan de slag. En ja. uh, als je, als je uh, uit verschillende hoeken meerdere signalen krijgt... ja dan ja. moet je nou, Het zal heus zo zijn dat, dat, er, dat er stagiaires blijven hangen... Uh, nog een tijdje zonder betaling, daar twijfel ik niet aan... maar dat verdringingseffect, dat zie ik niet zo... Uh, ik geloof nee, dat je die twee gaat, dingen wel het gaat, het gaat, het uit elkaar gaat, moet trekken. Dat is, dat is niet het primaire punt. Het gaat erom als mensen werk verrichten, moet je ze daar gewoon voor belonen. Ja, tuurlijk, dat is zo. Uh, da, dat is het basisprincipe. En ja. je moet niet misbruik maken van een situatie dat iemand heel graag werk wil verrichten, mm. om dan vervolgens te zeggen... Nou, en dan moet je het maar graag Tegelijkertijd doen. zit je met allerlei jonge journalisten... die uh, net klaar zijn met hun studie en die nergens aan de bak kunnen komen. Dus ja. als zij kunnen laten zien van... Hey, ik heb daar nog een jaar gewerkt bij die regionale omroep of wat dan ook, ja. dan heb je dat nou ja. wel mee. Wat natuurlijk veel zf. erger is, zijn al die professionals... die de hele dag gratis hun werk zitten te doen. Hè? Op blogs, uh, hun eigen blogs of grotere blogs... zoals de Post Online of noem maar op. Die worden helemaal volgeschreven met, met professionele... ervaren journalisten die ook nog... Uh, voor dagbladen of andere uh, uh, uh, uh, uitgaven uh, uh, journalistiek werk doen als freelancer... En met name die moeten zichzelf eens even heel uh, dringend aankijken in de spiegel... waarom ze dit ook nog allemaal gratis zitten En we hebben ook het verhaal van de fotografen voor me al gehoord. Ja. Dus met Sanoma, die hebben ja. daar weer een strijd. Wat, ja. wat vind je daarvan? Nou, dat is natuurlijk wel heel ernstig wat daar aan de hand is. Want daar zeggen ze van joh, leven gewoon maar die ruwe foto in... en wij doen de beeldbewerking wel. Nou, en dan ik, nemen ik, we ik, een stukje auteursrecht over. En ze plaatsen hem door in allerlei andere Ja, ja ik, ik zou ook als gefotografeerde daar helemaal niet mee uh, akkoord gaan. Dat er, dat er een, een foto met, met alles wat je niet nee. in beeld wilt ook nog naar de uitgeving wordt hoort. Ja. Fotograaf is ook nog eens een keertje aansprakelijk. Dus die blijft daar ja, wel dus de aansprakelijkheid dat, dat, dat, aan. Daar kom je ook echt aan het, aan het werk van die fotograaf. Tegen die fotograaf zeg je eigenlijk... het gebeurt trouwens heel veel nu. Hè. Mijn broertje heeft een garagebedrijf. Daar komen de laatste twee, drie jaar steeds vaker mensen... die nemen hun eigen banden mee... en dan hoeft hij ze er alleen maar onder te zetten. <lacht> dus ja, je neemt, ja, dat, dat gebeurt ja, Nee, Ik geloof het, ik geloof of, het. Ja, dat, dat, dat, dat je bij de kapper zegt, ik was het zelf al even of zo. Weet je, dat... Ja, dus nee, dit eh, gaat nog verder dan alleen tarieven. Ga je gaat gewoon een stuk van het werk afknippen van een professional. En dat, dat moet je gewoon natuurlijk niet willen. Maar wat ik wel ernstig vind, is dat, hè, waar ik net over had... Die, die journalisten, die gewoon steeds meer zelf hun werk... gewoon gratis zitten weg te geven op, op blogs en allerlei andere plekken. Dat vind ik zorgelijker. Daar zou ik me als NVJ veel drukker over maken. Mark, daar we uh, nee, maken we ons ook druk over. Dit gaat, dit gaat natuurlijk uh, uh, nog verder. Dat, uh, je, je hebt geen... Uh, positie eigenlijk om te onderhandelen. Want je staat tegen een moloch. Je mag je niet uh, uh, binden met elkaar. Hè? Dus je mag ja. ook niet als, als groep mag je nee. optreden. Wij mogen als NVJ zeker ons daar niet mee bemoeien. Want dan krijgen we meteen de NMA in onze nekheigen. Uh, uh, die zegt van ho ho, kartelvorming. Uh, volgens mij ging dat namelijk eerst over. Bierproducenten en, en ja. telecombedrijven. En nu maar als nee, meer dan acht als, freelancers die verenigd dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan dus, dus je mag ja. niet een vuist gaan vormen tegen zo'n uh, uh, bedrijf. Nou, het, is, het is uitbuiting aan alle kanten. Doe ja. er wat aan. Ja. Zeker. Doe er wat aan. Hij is van de NVJ. Uh, <laughs> Mark Vis. <laughs> en dat is, cool, dat is de cool, is een koffer moment, geloof ik. En Marianne Zwageman was er ook. Dank voor jullie bijdrage hier. In 2006 stond hij ineens op onze radar, want we vonden hem eigenlijk best leuk. Hoe zou het nu zijn met James Hunter? Here's People Gonna Talk. You can carry my heart with you. Or you can drop it like a stone.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 My Zoals uh, James Hunter. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Martijn Smits. Die is 37 jaar en komt uit Kornhorn. En normaal gesproken zouden we dan zeggen... waar ligt dat ook alweer? Maar ik weet het stiekem, maar zeg jij het toch maar even. Het ligt in het westenkwartier. En dat is uh, op de grens van Groningen en Friesland. Ja, prachtig gebied daar, Kornhorn. En uh, je bent salesmanager bij een groot bedrijf... maar je houdt vooral van voor voetbal. Ja, dat klopt. Ik heb uh, vroeger heel lang gevoetbald. Ik ga binnenkort opnieuw voetballen. Daarnaast ben ik Met zo'n bier elftal? Inderdaad. Ja, ja, ja. Met uh, <clears throat> met bekennen van vroeger. In uh, Marum wordt dat. En uh, daarnaast ben ik leider bij uh, het team waar mijn zoon speelt. En dat is bij Opende. En, en fan van FC Groningen neemt het er aan te gaan of niet? Dat is een hele risicovolle vraag, uh, Jurgen. Uh, ik neig toch wat meer naar Heren uh, Ja, echt waar, joh. Oh, dat mag je daar bijna niet zeggen als je daar op die grens woont. Uh, Martijn, we gaan snel naar de quiz dan maar. 144 punten is de uitdaging. Je moet uh, daar overheen als je weekwinnaar wil worden. De Nationale Nieuwsquiz. Het is een tamelijk bloederig onderzoek. Nou, je kunt wel zien dat het in elk geval een groot dier is. Ze ligt namelijk in verschillende bakken en zakken op een karretje. De nagels zijn zeker van een wild dier. Is het een wolf? Ja of nee? Het zijn waarschijnlijk wolven, denk we daar de bovendien. Nee, hoef zelfs er niet bang voor te zijn. De kans dat het een wolf is, is erg groot. Eén wolf, in heel Nederland. En die komt dan onder een auto. Dit is de voorbode van de, de terugkomst van de wolf. De wolf is weer gesignaleerd in ons land. Vraag 1. Vorige week werd die wolf dood langs een weg gevonden. In welke plaats was dat? Luttelgeest. Dat is goed. In de Noordoostpolder. Wietse Stuurman was de vinder van de dode wolf. Uh, die was dus doodgereden. Het zou gaan om een vrouwtje van 2 tot 3 jaar. Vraag 2. Het is vrijwel uitgesloten dat het om een ontsnapte wolf uit een dierentuin gaat. Ze heeft zich namelijk in het wild gevoed. Dat bleek na onderzoek van de maaginhoud. Daar troffen de onderzoekers de rest aan van wat voor dier? Een das? Het was een bever. Dierentuinen en fokkers missen geen wolven en het dier was ook niet uh, gechipt. Vandaar dus. Waarschijnlijk toch een wilde wolf. Vraag 3. Kop uit de krant. Die luidt als volgt. Puntje, puntje, puntje. Geen vlierenfluiter die maar wat aanrommelt. Geen vlierenfluiter die maar wat aanrommelt. Gaat dit over één de Italiaanse kapitein Shettino van het ramschip Costa Concordia... die vandaag voor de rechter staat, maar zegt onschuldig te zijn. Twee, Bauke Mollema, die vindt dat zijn imago bijstelling verdient... want hij traint erg hard. Of drie, Edward Snowden, die nog steeds achter zijn lekactie staat... ondanks de jacht die Amerika op hem maakt. Ik denk dat het om het laatste gaat. Snowden, hè? Mm. Is niet goed. Helaas. Het is jouw provinciegenoot, Bauke Mollema. Geen vierenfruit die maar wat aanrommelt, het is een kop uit trouw. Daarin zegt Mollema dat hij misschien relaxed overkomt... maar hij heeft zich de laatste jaren bewust afgezonderd van familie en vrienden... door in Spanje te gaan trainen in de bergen. Vraag 4. Zijn ploegenoot Laurens de Dam staat 4 in het algemeen klassement van de Tour. Dus een hoge eindklassering longt. Maar desgevraagd liet hij weten dat hij eigenlijk een hoger doel heeft. Wat verkiest hij, Laurens de Dam, boven een hoge positie in het eindklassement? Een uh, overwinning in uh... De tour. Al we, de ja, inderdaad. Dat willen we er graag bij horen. Want uh, hij zei het ook: Maakt niet uit hoeveel ik word. Maar als ik die toch eens zou kunnen winnen, dat zou toch wel het ultimum zijn. Vraag 5. Verkaluidsfragment. Wie is dit? Erika Terpstra zei de afgelopen week: Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat Nederland weer een IOC-led krijgt. En ik hoop maar dat het gaat lukken in het belang van de Nederlandse sport. Camille Eurlings. En dat is goed. Hij kwam een kijkje nemen in de tour. Hij wordt voorgedragen voor het IOC als opvolger van onze koning. Vraag 6. Earlings eh, volgt dus waarschijnlijk koning Willem-Alexander op... die gisteren zelf in het nieuws was. Hij bracht samen met koningin Maxima een bezoek aan... welke Amsterdamse geloofsgemeenschap die dit jaar 375 jaar bestaat? Welke geloofsgemeenschap is dat? De Joodse geloofsgemeenschap. Ja, dat is goed. Ze kregen een rondleiding door de synagoge aan het Jacob-Olbrechtplein. Laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus een onderwerp, geen persoon. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Het gaat dus om een onderwerp. Hier komen ze: de aanwijzing. 4. Ik ben wel eens gunstiger gevallen. 3. Na mij wordt het zoet. 2. Ik ben de negende maand van de islamitische maankalender. Stop. Ramadan En dat is goed. Vaste maand valt dit jaar net als vorig jaar midden in de zomer. Doordat de zon vroeg opkomt en pas laat weer zakt, valt het vaste extra zwaar. Vandaar dus die eerste aanwijzing. En de vaste tijd wordt natuurlijk altijd afgesloten met het suikerfeest. Je komt op 6, dat betekent dat er 24 goed moeten zijn voor een gelijkspel. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 Terecht dat minister Dijsselbloem ouderen oproept om meer geld uit te geven. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070. Kost wel 50 cent, u mag gratis bellen 0800 1101... U kunt naar de website www.stamp.nl en als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stamp. Martijn Smit, 37 uit Kornhorn in Groningen. Zes gescoord, dat betekent dat er 24 goed moeten zijn voor een spel voorlopig. Dat wordt lastig in de tijd die we hebben, maar we gaan het toch gewoon proberen. Ik stel de vraag, dan graag het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is een akkoord gesloten om de veiligheid en omstandigheden in kledingfabrieken te verbeteren? Bangladesh. Goed, het verkeer op welke dijk ondervindt nog steeds tot maandag hinder van een kapotte draaibrug Afsluitdijk. Goed, de President Assad heeft de volledige leiding van welke partij op straat? De partij? Dat is goed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt sinds gisteren bijna alle reizen naar welk land? Egypte. Goed. Hoe heet de voormalige SS'er... Die in september voor de Duitse rechter staat. wegens moord op een Nederlandse verzetsman. Je moet mij uit laten praten. Het, goed. Het stadsbestuur van Rotterdam grijpt in bij welke deelgemeente? hoor. Goed. De burgemeester van welke Europese hoofdstad heeft gezegd dat vrouwen alleen studeren om een man te vinden? Van welke hoofdstad? Pas. Londen. Hoe heet de Amerikaanse zangeres die zich gisteren meldde bij de gevangenis... voor een celstraf van drie maanden? Pas. Lauren Hill. NEC heeft zich versterkt met de topscorer van de voetbalcompetitie van welk land? Schotse... Goed. Voetbalcompetitie. Op welk snelweg veroorzaakte een benzinedief gisteren een ongeluk? Op de A12. Goed. Welke Nederlandse tennisser wil dat de internationale tennisbond... iets doet tegen bedreigingen die hij bijna dagelijks krijgt? Seisling. Robin Haase. In welke provincie is gisteren asbest vrijgekomen bij een brand in een boerenschuur? Brabant. Zeeland. Wat moeten Engelse middelbare scholen vanaf 2014 allemaal in hun bezit hebben? Identiteitspas. 3D-printers. De Russische vliegtuigmaatschappij Aeroflot wordt supporter van welke voetbalclub? Manchester United. Dat is goed. In welk land heeft een privacyorganisatie de overheid aangeklaagd voor gebruik van Prism? Brazilië. Engeland. Hoe heet het Utrechtse reisbureau dat tientallen mensen heeft opgelicht? Fantasiereizen. Fantasiereizen. Daar zou je toch al een klein... Een klein beetje argwaan moeten krijgen. Inderdaad. ik weer fantasiereizen heen. Uh, maar goed, dat is iets anders. Uh, ja, het was een moeilijke opgave voor Martijn. Want uh, je moest er 24 goed hebben. Dat is al sowieso bijna niet te doen in de tijd die we hebben. Want we halen er 18, 19 meestal. Als het allemaal uh, klopt. Je moest ook nog een paar keer passen. Uh, dus je komt nu in totaal op uh, 60. Want er waren er 10 goed. Toch nog. En 60 is helemaal niet zo'n verkeerde score. Maar ja, je had iemand voor je die uh, heel goed was met zijn 144. Ja, hij heeft het heel goed gedaan. Dat blijft voorlopig de topscoren. Um, en jij gaat naar huis, naar Kornhorn, met de kaarten voor Beelden. De, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Hartelijk bedankt. En veel plezier met het voetballen. Dank je wel. Komt helemaal goed.